Mariette Krol met het NOS-journaal naar Sint Maarten. Er komt 110 miljoen euro vrij voor de wederopbouw van het eiland... zegt staatssecretaris Knops in de Volkskrant. Door trok vorig jaar september een spoor van vernieling over Sint Maarten. In november lag het hulpgeld al klaar... maar de Nederlandse regering stelde toen voorwaarden. Sint Maarten moest een integriteitskamer instellen tegen corruptie... en extra grenscontroles... Helaas duurde het tot januari voordat Sint Maarten daarmee instemde, zegt de staatssecretaris. Maar nu verloopt de financiële hulp volgens schema, zegt hij. In totaal is er 550 miljoen euro beschikbaar. De Wereldbank beheert de geldstroom. Ruim 500 mannen die nog geen DNA hebben afgestaan in de zaak Nicky Verstappen... hebben een telefoontje gehad van de politie. En is gevraagd alsnog DNA af te staan en het overgrote deel zou dat willen. Er zitten mannen bij die het vergeten waren of bij wie het onderzoek niet uitkwam, zegt het OM. Justitie zoekt een man die in 1998 de 11-jarige Nicky Verstappen heeft gedood. De haven van Antwerpen krijgt veel cocaïne binnen... doordat Nederlandse criminelen hun handel uit Rotterdam verplaatsen naar Antwerpen. Dat zegt de Antwerpse burgemeester De Wever. Hij legt de schuld bij het Nederlandse gedoogbeleid... Volgens de Wever zit de georganiseerde misdaad in Nederland... maar zoekt die handlangers in Antwerpen. En in de VS is 20 jaar cel geëist tegen een Turkse bankier. Die zou Iran hebben geholpen om de Amerikaanse sancties te omzeilen. Als topman van een Turkse staatsbank zou hij handelsdeals hebben gesloten... waarbij Iran zijn olie en gas kon ruilen tegen goud. Een goudhandelaar is een belangrijke getuige in de zaak... Turkije is woedend over het proces. De Turkse president Erdogan noemt het politiek geïnspireerd. Het weer. Vannacht bewolking, hier en daar wat regen, ook de komende ochtend nog. Later droger en af en toe zon, maar het wordt wel frisser, een graad of negen. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Good.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 so wow TV FM De rit te grijden, de jongen valt door de maan ze mij hard en hij zocht nog rooslijn haar. Ze stil voor haar een hutte. Van bol en liem en Rijt. Zijn hand leidt op haar schutte. Hij wil mijn kwaadzaamheid. Uit hier haast 1500 verrode maatschappij. Ze leidt er net om. Ze vielen hard en vrij. Er is wat voor kinderen. Hij maakt soms ook oorlogspaard. Maar weet ze ijsbaar stenen? Nou, dat hulp de me waar. staan ze neer te kleien En al hadden ze je Uit die tundertse kraaien is de riet van het veld het dier honderd een na je ze boorden met ungen. Ze ze bleven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 Time will never take Look for me and I'll do the same In kind Now tomorrow seems so clear Whisper softly to I'm like here and Doe je wel, verdringeling. Cause it's fresh Maar hoe maakt